Kletspraat. het is vandaag zaterdag, nee, <laughs> zaterdag, hoe kom ik daar nou weer bij? Het is donderdag, voor... het is heel irritant dat geluid, kan dat ook zonder geluid? Ik word er een beetje kriegel van, van dat gebel. Even kijken hoor, uh, het is donderdag 21 augustus, het is nou ondertussen alweer uh, 19 uur 18 weer, hallo u. Ik word er een beetje live van dat uh, gebel elke keer. Ik vind het zo'n irritant geluid. Sorry hoor jongens, maar ik vind het leuk als jullie een berichtje sturen. Maar ik vind dat geluid zo irritant. Het wekt de agressie bij me op. <laughs> ja, ik kan er echt niet tegen jongens. Dus, uh, nettoek, wat is nettoek dan? Dat ken ik niet. Ik heb nooit van gehoord. Wat is nettoek dan? Net Ik heb nooit van gehoord. Ik ken IRC, ik ken Discord, maar nettalk heb ik er nog nooit van gehoord. Zit dat op Google of zo? Is er... Oh, wacht even. Wacht eens. Oh, wacht even. Wacht eens, nou iets zegt. Uh, even gaan we even zoeken. Nettalk, wacht eens. Even kijken, nettalk. Wacht eens, nou iets zegt, nettalk. NetTalk. Dat was er ook iets van Google, geloof ik. Even kijken. NetTalk. Uh, nee, zou er niet waar? Nou, daar weet ik het ook niet. Zou er niet waar? Ik zit in die Google-map te kijken, was Er zit alles van Google in. Maar ik zie geen NetTalk. Staan wel niet. Pellen kan je ook afzetten, ja, maar ik weet niet hoe. Ik weet, uh, iedereen denkt dat ik alles van internet weet. Nou, ik weet nog, nog maar net het puntje van de ijsberg. De rest weet ik helemaal niks. Maar ik heb een eerste. Ja, NetTalk. Ja, klinkt wel enigszins bekend. Maar ik zal niet weten. NetTalk is het IRC-programma wat ze hebben geïnstalleerd. Ja, oké. Okay. Maar als ik erop klik, er gebeurt er niks. Dat is het probleem. Die heb ik gedownload. En toen klikte ik op de. De IRC-link van Ridder Radio. En toen kwam ik erin. Maar als ik er nou op klik, gebeurt er niks. Ik ga even kijken of ik die app kan vinden. Van NetTalk. Dus dat is die server van IRC. Dus even kijken. Oké, okay, NetTalk, Nou, dan moet ik even zoeken hoor. Ik had hem wel gedownload volgens mij. Uh, nee. Uh, nou... Heel raar, maar ik, ik zie hem hier niet zo gauw, hoor. Uh, ik zie hem niet, nee, ik kan hem niet vinden. Ik zie wel alles staan, maar geen nettalk. Misschien op zoek, als ik hem op zoek uh, intoets. Net... Talk. Nettalk Connect. Kijken wat hij dan doet. Nee, Cloud Talk hebben. deze moet ik hebben. Die moet ik hebben. Ja, maar dan moet ik me aanmelden. Flikker op, dat ga ik niet doen. Ik hoefde mij normaal niet aan te melden. Ik kon hem downloaden en dan kon ik er zo op. Ja, ik, moet, ik moet de app hebben. Want zonder app kan je niet... Hé, uh... hey, wacht. Ik zie hier wat. Ah, kijk eens. Ik zie Adrie. Hé, hey, ik zie Adrie. Ben jij Adrie uit Brabant? Uh, ja, ik zit erin, jongens. Ik zie Operator, Dread, Red, Adrie, Dirk. Ben jij Adrie uh, uit Brabant? Uh, ja, daar ben ik eindelijk. Ja, ik ben erin. Ik vond dat zo raar, joh, maar ik zag helemaal in de linkerhoek. hoek. Zag ik net talk staan. Waar ja, dat ik hem nou pas vind. Er zitten niet veel mensen op vandaag rond. Elisa, dat, oh dat, natuurlijk zitten die op, uh, dat is Els natuurlijk, dag uh, Els. En uh, nu nee, heb je op de IRC getypt, ja dat klopt, ik, ik zag de, uh, de dingen. Dus ik zit eindelijk in mensen. Er zitten nog meer mensen, want ik zit hier al, uh, niet meer op de, uh, op de Discord, maar ik zit nu op de IRC chat van Nettalk. Met talk zeg je dan eigenlijk. En er zitten mensen op Discord, die kan ik hier niet zien. Alleen als ze iets schrijven, kan ik ze zien. Dus ik neem aan dat uh, Gypsy Star er is. En uh, Sunset. En wie nog meer? Um, nou, maar ik zie ook een Adrie staan. Ben jij Adriaan uit Brabant? Die vroeger ook op Redder Radio zat. Ik, ik zie een Adrie staan. Ben jij Adri? Nee, maar vooral. Hoi, mascotte. Hé, hey, ja, en, en natuurlijk is ook, uh, hoe heet ze die straks gaat uitzenden om 8 uur? Die is er ook bij natuurlijk. Um, ja, hoe heet ze ook alweer? Ja, sorry mensen, maar geheugen, ge ge ge laat me af en toe in de steek. Ik weet wel wie je bent. Jij was er toen ook op de ridderdag met je gitaar. Ik heb ook nog op jouw gitaar mogen spelen. Ja, ja. Uh, Sindri, ja, Sindri, hè? Eh, Met haar dochter uit Frankrijk helemaal. Zo, en draai hoor. Hey. Ja, kijk, België lijkt klein, maar zodra hij moet reizen, is het best nog een lente hoor. En Frankrijk is ook groot. Ik weet niet of je in het zuiden, midden of in het noorden bent van Frankrijk, maar uh, daar ben je wel even onderweg. Eh. Niet zo niet zo'n duizend kilometer van noord naar zuid Frankrijk. Vanaf de Belgische tot de Spaanse grens. Ik denk van kilometer of duizend zeker al. Naar Parijs is van Amsterdam naar Parijs al zo ongeveer 500 kilometer. Dus het zou best eens duizend kilometer kunnen zijn van de uh, Belgische grens tot aan het zuiden. Met de Noord-Spaanse grens duizend kilometer ongeveer schat ik. Dus toch Adrie. Hé hey Adrie. Ja, leuk man dat ze er weer bij bent. Welkom in mijn programma Adrie. Leuk man. Blij je weer eens te zien. Hoe gaat het ermee, eh, Adrie? Zie je Nelly nog wel eens? Die is ook gestopt hè, met uitzenden. Op de eigen stream. Ja, ze wordt ook een dag ouder. Hè? Dus uh, dat heeft ze ook heel lang gedaan, hè? heel lang. Uh, zegt, uh, en Drivelet zegt Els en mascotte zitten op Discord in de chat. En dus, dus, welkom op de Ridder Radio Discord server, Emil, Emilio. Hallo Emilio. Hoi hey, en mascotte, hoi hey Els. Ja, ja, we hebben ze allemaal. Uh, <laughs> Ja joh, nou ja goed, oké, okay. het probleem is opgelost. Ik kan eindelijk uh, meezetten gezellig. Ik weet niet of er zullen wel meer luisteraars zijn. Zoals Kees, die luistert altijd, dat weet ik. Die luistert altijd, elke uitzending. En uh, ja, ik heb dinsdag ook geluisterd, maar toen kon ik de chat niet vinden. Maar ik heb dinsdag wel meegeluisterd. En uh, ja, maandag zat ik natuurlijk ook op de chat, dat weten jullie hè. Dus uh, ja... Ja, het was vandaag eindelijk eh, niet zo warm. Uh, ja, Dirk zei dat Nelly gestopt is. Inderdaad, klopt. Um, ja, het was vandaag eindelijk eens een keer lekker weer. Beetje fris, maar vond niet eens erg. Ik moest mijn jas aan doen, maar vond het geen eens erg. Want heb ik het ook niet zo benauwd. En ik ben trouwens gebeld door de long, uh, uh, longverpleegkundige. Die belt me om de drie maanden, hoe het met me gaat. Nou, ik heb het een en ander verteld en zo. Ik wil niet al te veel in detail treden. Maar het gaat niet goed met mijn longen. Um, jullie weten, ik heb COPD. Dat heb ik al enige jaren. Waarschijnlijk nog langer dan wat ik weet. Ik ben erachter gekomen in 2018. Toen ik het heel benauwd kreeg. En heel gauw moe. En ik snapte niet waar dat van was. Ik dacht, ja, misschien een griepje of zo. Toen bleken uh, in mijn linker longen uh, aan de boven, want je hebt vier longkwabben. Hè? Elke long bestaat uit twee kwabben. En dan, uh, nee, de rechterlong. Mijn rechterlong, de bovenste kwab, daar uh, zijn de longblazen van beschadigd. En uh, ja, als ik uh, mijn longen inhoud, is ook fors afgenomen. Dat als ik een sprint neem, dat had ik uh, tien jaar geleden al, uh, ik kon heel ver lopen. Maar als ik uh, bijvoorbeeld de tram bijna mis en ik ging rennen om de tram te halen, dan moest ik, uh, dan zat ik te huigen als een paard. En dan moest ik echt uh, uh, drie, vier minuten bij komen, en daarna ging het wel. En ik kon kilometers wandelen, ik ging naar het strand, daar liep ik ook kilometers, niks aan de hand. En ineens op 10 november 2018 was ik aan het werk op straat. Maar, eh, om de 100 meter moest ik uitblazen. Ik dacht: het is niet goed. Ik meen naar de huistochter. Nou, verwijsbrief naar de longarts. Ze hebben foto's gemaakt. Nou, toen bleek dan dat ik COPD heb. Eh, dus eh, waarschijnlijk heb ik het al veel langer. Ik zit in eh, fase 2 of 3. En volgens mijn longarts uh, zit ik in de laatste fase, dus ik vermoed, ja hoe dat kan snap ik niet, want uh, de longverpleegkundige heeft aan mij gevraagd uh, of ik nog kan douchen, of ik me nog kan aankleden, of ik, um, uh, ja, ja, ja, dat kan ik dus wel. Ik, ik heb geen beademing nodig. Uh, ik kan gewoon douchen aankleden en uitkleden, heb ik geen probleem mee. Dat gaat allemaal goed zonder uh, moeten te uh, Dus je zou denken, nou ja, dan gaat het goed hè. Maar niets is minder waar, want wat mij op de benen houdt, dat is dat ik uh, genoeg zuurstof uh, in mijn bloed uh, opneem. En als dat gaat wegvallen, dan is het wel, uh, uh, uh, ja, hoe noemen ze dat, pikair. Dan wordt het uh, linkerboel voor mij. Dan heb je kans dat ik uh, het misschien uh, het loodje ga leggen. En dat kan uh, ineens gebeuren. En dat gebeurt ook, want bij iedere COPD-patiënt ziet het er weer anders uit. Want sommigen die, uh, die gaan nog twintig jaar mee. En anderen die liggen na twee jaar, uh, liggen ze al, uh, vallen ze om, zeg maar. Om het even onderbiedig te zeggen. Maar, eh, ja, ik zie het allemaal wel. In het begin schrok ik er wel een beetje van. Ik denk, nou ja, je kan, je kan bang worden of je zorgen maken. Maar dat helpt geen moedertje lief aan. Want als je gaat, ga je toch. Of je nou wil of niet. Dus ik denk maar zo. Ik geniet van elke dag dat ik nog mag zijn. Ik doe waar ik zin in heb. En eh, ik, eh, ja... Ik red me wel en uh, ik ben ook niet bang meer. Ik, ik heb zoiets van, nou ja, ik heb me daarbij neergelegd. En ik geniet van elke dag. Uh, ja. En ik denk, ja, probeer me nergens met druk om te maken. Want dat is bij mij ook een dingetje. Dat ik me ga opwinnen over dingen. En nu heb ik zoiets van, nou ja, laat maar zitten, weet je. Laat me mezelf maar niet moeilijk maken. Uh, Nuski, het vikingschip is vandaag opgetakeld en gaat naar de waterlatingsplek. Oh, dat is van die Zeel Amsterdam. Ja, daar had ik eigenlijk ook heen gewild met de trein. Want dat moet je niet met de auto doen. Uh, ik had dan met de trein naartoe gewild. Maar ja, ik zit op mijn scootmobiel te wachten. Ik heb een uh, opvouwbare scootmobiel besteld. En die zou ik deze week krijgen, maar ik heb nog niks gehoord. En morgen is het vrijdag, mijn laatste vakantiedag. Nou ja, ik heb het uh, weekend altijd vrij. Dus morgen is mijn laatste vakantiedag, mijn officiële vakantiedag. Donderdag ben ik sowieso zo zo altijd vrij. Dus als ik vakantie opneem, kost het me maar vier dagen. En maandag ga ik weer werken. En uh, ja, ik heb er eigenlijk best wel zin in. En, ja, ik ben er even lekker uit. En tot nu toe hebben we me wel vermaakt hoor. Ik ben niet veel weg geweest. Ja, als ik de deur uit ging, was het een, een beetje in de buurt. Uh, ben, ja, ik ben wel even weg geweest. begin de eerste week dan even, even weg geweest. En daarna uh, ja, heb ik alleen maar uh, thuis. En uh, ja, een beetje overal. Uh, en nergens geweest. Niet ver uit de buurt. Ik was van plan om naar Maastricht um, naar te gaan, want daar ben ik nog nooit geweest. Ik ben daar wel eens doorheen gereden, maar ik heb de stad nooit echt bezocht. En ik ben bang dat het er ook niet van komt. Dus, nou, misschien, uh, misschien met de kerstdagen of zo, met de kerstvakantie. En dat is nog mooier ook, want dan heb je al de kerstverlichting. Dus Dan ziet de stad er nog mooier uit als dat die al is. Want het is een hele mooie stad wat ik op televisie gezien heb, althans. En uh, ja, ik ben wel eens een keer in uh, Valkenburg geweest. In, in Limburg en in uh, Gulpen. Daar ben ik op vakantie geweest. Daar heb ik daar een beetje een trauma aan overgehouden, Want we hadden alleen maar regen, regen, regen. En dat was in 1987, met mijn moeder, mijn broer, met zijn huidige vrouw, toen nog zijn vriendin, en nog een nicht van mijn moeder, en die sliep in de kerf en ik sliep in een teentje. Nou, ik had een stretcher, gelukkig. En waarom zeg ik gelukkig? Nou, toen uh, twee weken regen, het water stroomde gewoon onder mijn stretcher door. En mijn radio die op de grond stond, die, kon nog, die stond nog net droog Onze radiocassette recorder. Die zat dan aan het hoofd tegen de, de, de wand van de tent aan de hoofdwand, uh, uh, zeg maar. En die stond nog net op 20 centimeter na droog. Dus die, die is nog net niet verdronken. Dus ik moest wachten tot het water een beetje gezakt. was. dan liep ik dan met natten sokken. En uh, ja, dat was een ramp. En dus ik had het uh, niet meer zo op Limburg. Dan heb ik niks tegen Limburgers zelf. Die mensen kunnen er natuurlijk ook niks aan doen. Maar uh, ja, op zich, als het mooi weer is, is het een heerlijke provincie om op vakantie te zijn. Alleen we zijn uh, niet in Maastricht geweest, alleen er gereden. En als ik in, uh, naar Duitsland was geweest, rij, ik ook wel eens door uh, Maastricht. Maar niet echt in de stad zelf geweest om het te bezoeken. En dat is een van de weinige steden die ik nog nooit bezocht heb in Nederland. dat heb ik alles gezien. Ik ben in Groningen geweest. Den Helder, Leeuwarden, Drachten. Overijssel, alle provincies heb ik gehad. Middelburg, um, uh, Zierigzee, ook een leuke stad. Of een dorp, ja, wat is het? Het is eigenlijk een stad, maar... Er zijn alleen maar weilanden omheen. Het is nog echt een... Uh, nergens grens staan, dat is wel leuk. Maar tegenwoordig zijn die eilanden allemaal één gemeente. Hè? Het is niet meer dat uh, dorp een eigen burgemeester heeft. Maar ook eiland heeft een eigen burgemeester. Dat geldt ook voor de wadden eilanden Zoals jullie weten. Want uh, het mag niks kosten. In Nederland vinden ze alles al gauw te duur. Maar ze geven wel miljarden uit aan de NPO jongens. Wat moet je nou met vijf radiozenders en drie televisiezenders van onze belastingcentrum? Wat een onzin. Ik vind het echt onzin. Uh, radio 3 moet je zo en zo afschaffen. Want we hebben genoeg popmuziek op de commerciële. Veronica 538, Sky, uh, noem maar op. Dus radio 3 kunnen ze wel afschaffen. Nou, houden we dan alleen radio 1, 2 en radio 5. En daar is gewoon afschaffen. Want ze kunnen op radio 5 ook klassieke muziek uitzenden. Dus ze kunnen het ook afwisselen. In de avonduren of weet ik veel. We wisselen het af met een beetje lichte muziek en een bepaalde uren klassiek. Voor ook wat wils. En Veronica deed dat vroeger ook. Die draaide uh, de coördinering, de Rolling Stones. Maar ook Ronnie Tober of de Zangeres zonder naam. Het werd allemaal achter elkaar gedraaid en niemand die zich er druk om maakte. Het moet allemaal maar apart. Of het puur Nederlandstalige zender... Of pure rock, of uh, weet ik veel, of jazzmuziek nee Nee, gooi het lekker op één hoop. Dat deze ze vroeger bij Vronica ook. En je hoorde niemand klagen en ze hadden honderdduizenden luisteraars. Honderdduizenden. Uh, ja. ja, weet je, ik bedoel... En dan gaat zo'n commerciële zender, kost niks. Ja oké, okay. je wordt doodgegooid met reclames, daar ben ik wel mee eens. Vooral op televisie is dat erg hinderlijk. Op de radio vind ik het wat minder hinderlijk. Maar op televisie om de kwartier reclames, zoals je dat met die buitenlandse commerciële zenders hebt, heb je om de kwartier reclame van vijf minuten. Ja, daar word je lijp van. Op RTL en SBS valt het nog mee, Zo, om de twintig minuten. Nou ja, als het niet al te lange blokken zijn, soms vind ik ze wel wat lang. Dan heb ik zoiets van: nou ja, het is mooi als je een plaspauze wil doen. Maar niet om de twintig minuten. Doe het om het half uur of zo. Of doe net als Veronica. Die doen om het half uur reclame. Het huidige Radio Veronica. Die zenden om het volle uur en om het halve uur. Een blokje reclame voor en na het nieuws. Want ze hebben twee keer per uur nieuwsuitzending. Om het half uur. En om het hele uur. En daaromheen heb je wat reclame. En voor de rest wordt er gewoon muziek gedraaid. Af en toe lullen ze te veel vind ik op Veronica, Want ik vind op een muziekzender moet je niet te veel lullen. Maar goed. Uh, nou en als je dan naar Radio 1 uh, luistert. Heel veel informatie. Ik luister heel vaak naar Radio 1. En Radio 5 vind ik uh, leuker. Zijn. Maar ja, alleen op Radio 1 vind ik die, die reclameblokken zo lang. En dan uh, wordt er veel te lang gehouden woord op, de, op, op het nieuws. Op het nieuws, dan uh, zijn ze tien minuten aan het lullen. En dan denk je, joh, doe gewoon een uh, nieuwsblokje van twee, drie minuten. Eén minuut uh, reclame, dat deze vroeger ook. duurde maar één minuut. Had ze drie reclameblokken van elke twintig seconden. Toen had ze nog die pingeltjes, weet je nog, voor, op de radio. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. ding, ding. Als je dat nog kan herinneren. Ja, en als je één minuut reclame voor en na het nieuws. Het nieuws was iets van twee minuten. Nou, reken uit vier minuten. Uh, nee, één, twee, zes minuten was je kwijt. En de rest was voor de omroep. Je kon zes, uh, vier of minuten zijn programma maken. En ja, ik snap het kost allemaal geld. Het moet, het moet ergens vandaan komen. Vroeger had je luisteren en kijkgeld. geld. En natuurlijk van de reclameinkomsten. Want zonder reclameinkomsten wordt het kijkgeld alleen maar duurder. Nou dat is niet meer. Dat wordt gewoon uit de algemene middelen betaald volgens mij. En ik hoor een vliegtuig. Ja, de luiken is dan open. Die, die roosters voor de luchtcirculatie. En dan hoor je af en toe wel zo'n een vliegtuig overkomen. Dan kan ik die wel dichtgooien. Maar ja, dan zit ik hier zonder... Uh, ventilatie, en dat is niet goed. Ik ga eens even kijken wat er in de chat staat. We um, uh, kijken, ik zie hier, iemand heeft een foto's geplaatst. Shinri, um, die zegt, tonight, spek en die direct van Sint hier, where a 16-year-old Boots, Victoria, invited us To neighborhood, party where she will be doing some slam. In French, of course. The second hour, we also be listening to the work in progress from Shinri's new album recorded in the Netherlands by Freddy Boy. En Shinri vervolgt. We zitten nu nog in de auto. Haha, -ha. but I'm ready. Ik zal het even vertalen. Vanavond gaat Cindy met dat programma Spek en Bonen live vanuit Sint-Nazaire uitzenden. Uh, waar een 16 jaar oude, ja wat poet is, is weet ik niet. We invited us to the neighborhood is een buurtfeest. Oké, okay, ze gaan een buurtfeest gaan ook optreden ofzo. Iets leuks doen. In het Frans dan. Uiteraard. En de tweede uur. Ja, gaan ze luisteren naar. Het work. Wat. wat uh, uh, uh, um, het. Um, even kijken hoor. Oh ja, ze heeft een nieuw album. Uh. Oké. Okay. Uh, uh, Hoe moet ik het zeggen? We also be listening to the work in progress. dus het werk wat ze dan uh, mee bezig was. In, in wording. In wording. Uh, een nieuw album die ze heeft opgenomen in Nederland. En het is uh, mede mogelijk gemaakt door Freddy Boy. We zitten in... Uh, okay. Oh, een dichteres is dat. 16 jaar oude uh, uh, dichteres is dat. Oké. Okay. En uh, het gaat over de uh, oké, okay. CPR, oh ik ga het even kijken, C uh, CPR die heeft een link geplaatst in de chat, gaan we even kijken. Uh, dat is, oh de Discord app, oké, okay. oké, okay. bestand openen, download en installeer nu, kijk, wat lief van de, van de operator. <laughs> Uitbreidingen voor HEVC video, dat is reclame toch, kost 99 cent. We kijken hoor, ik weet niet wat dat... Uh... Oh, wacht eens even bestand. Oh dat, uh, ja ik weet al wat het is. Uh, dat heb ik ook gehad een keer. Met, uh, toen kon, had ik uh, videobestanden op mijn computer. En toen moet je dat HEVC uh, uh, uitbreiden. Anders kon je niet kijken. En hier moet je dan 99 cent betalen. Spel, uh, speel HEVC video, HEVC video coding of Via elke video app op je Windows 10 apparaat. Met... Ba -ba -ba -ba -ba -ba. Ja, oké. Okay. Ja, dat heb ik ook gehad. Maar nou, dat je nu, moet je nemen. En nou is een euro niks hoor. Maar wel moet je ook keer betalen. Je hebt toch je Windows toch al, al gekocht? Oh, kijk eens. Die is gratis. Oké. Okay. Dus die hoef je niet uh, te betalen. Nou, dan gaan we dat toch even doen. Maar ik heb inderdaad ook video's. Uh, uh, Mijn wachtwoord gebruiken. Uh, ja, jongens, wat is dat nou? Ja. Ik hoop dat hij het doet. Uh, ja. Nou, ben benieuwd. telefoon, jeetje jongens. Nou, dat gaat niet lukken, want ik ben nou aan het uitzenden. Ik kan niet. Uh... Dat doe ik later wel een keer, want ik ga dat niet tijdens de uitzending doen. Want dan raak ik. Uh... Ben ik ben met al bezig dan met de uitzending, dus dan komt naar de uitzending wel. Uh... Uh, uh, uh, uh, uh. Hmm. Is dit dan. Ik weet niet wat dat allemaal is, van die plaatjes. Oh, dat is met die boten, ja. Ja, oké. Okay. Dat ja, gaaf, joh. Oké, okay. ah ja, het is van die, uh, in neem maand dat het van die uh, uh, Zeeuw Amsterdam is, hè. Ja, ik had er graag heen gegaan, maar... Hé, hey, Star, daar. Hoi... Jepsy star. jeep hey, zegt Hé, hey, Ja, ja. Jepsy daar is er ook bij, ja. Ja, als ze wat schrijven, dan kan ik ze wel zien. Zet. Ja, zo kunnen we hem wel zien. Oké. Okay. Kan je niet zien op Discord, ja, maar ik zie ze wel. Omdat ik op, uh, op IRC zit. Wat te doen met. Uh, uh, krijgen we wel alweer. Nee, die moet ik niet hebben. Maar ik snap wel. Oké, okay, we zitten weer gewoon op de chat. Ja, uh, ik had van de week nog iets in mijn hoofd. Ik denk, nou, dat is misschien wel een mooi onderwerp. Even de microfoon. Of meer, want daar staat een beetje naar het plafond gericht. Zo, dat klinkt ook een stuk beter, zeg. Daar staat, euh, nee, zo, zo. Zo klinkt hier het beste. Ze staat hier recht naar me toe gericht. Want daar stond naar plafond gericht dus. En als hij naar de grond gericht zat, dan klinkt het een beetje euh, ja, alsof ik met mijn mond in een koekblikje zit te praten. En ik zit er ongeveer 80-90 uh, centimeter van af. Verder kan ik niet. Um, en zo klink ik een stuk beter, zeg. Ja. Maar goed, uh, ik heb die uh, microfoon dus vlak bij de televisie staan, en die uitstaat trouwens. Ja, een mooie smel, Synrie. Dat is eens zeven kijken, dat wil ik ook willen zien. Ah, oh ja. Een mooie tanden heb je, Sinri. Wat een mooie tanden. Oh, jullie zijn nu onderweg natuurlijk. Dit is dus uh, simultaan. Die foto is net genomen, dat is spannend. En daar is het uh, 1946, dat is twee minuten geleden. God, wat leuk, ja. Nou, dat is uh, jullie zitten in de auto te luisteren. God, dat is grappig. Dat vind ik echt grappig, zeg. En een smile. Smile. Ja. Ik heb een mooi gebit, Sindri. Uh, ja. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk, hè, als je je gebit goed verzorgt. Ja, ik heb pas geleden nog zo'n elektrische tandenborstel gekocht. Ik moest er in het begin helemaal niks van weten. En elke keer als ik bij de tandarts kwam, dan, uh, dan moet ik altijd eerst naar de mondhygiënist. En dat wijf dat probeert, maar ik zeg altijd wijf. Waarom? Omdat ze lopen altijd te zeiken. Waarom neem je geen oral tandenborstel van oral? En ik denk, joh, jullie, worden gewoon, jullie krijgen volgens mij gewoon geld van oral. Om, om, om, hè? Worden jullie gesponsord door oral? Zo. Dan heb ik om te pesten een Philips gekocht. Ja, yeah. dus de volgende keer als ik weer kom en ze zegt: heb je, Heeft u ook een oral. Elektrische tandenborstel, nou ik heb wel een elektrische, maar een Philips uit Eindhoven. Nee uit Drachten, Drachten. Maar ik zal je nog even wat vertellen, niet alles komt uit Drachten. Hè? Ik had ook een onderdeel, ja kijk die komen, ja gratis, gratis. Goed zo, uit China. Die onderdelen worden in China gemaakt en de rest wordt in elkaar gezet in Drachten. Er wordt niks in Nederland gemaakt, het wordt hier in elkaar gezet. Scherap praten hier niet over. Meet in drachten, ja, vergeet het, het wordt in drachten in elkaar gezet. En in China wordt het gemaakt, de onderdelen. En hier wordt het in elkaar gezet. En over een paar jaar is ze helemaal weg uit Nederland, want er verhuisden lichaamsverzorgingspulletjes die ze maken. Niet meer in drachten, maar in India. Meet in China in elkaar gezet in India zo gaat dat tegenwoordig bij Philips want televisies die zijn al lang niet meer van Philips die worden in Hongkong gemaakt ze mogen de naam Philips gebruiken maar het is helemaal geen Philips het is een, een of andere ik, ik voel ik in de naam niet uitspreken het is een een of andere fabriek met een onuitsprekelijke naam die mag de naam Philips voeren maar als de, die, die termijn voorbij is want daar hebben ze heel veel geld voor gekregen om er nou Philips te mogen. Ja, Philips is ook wel goed. Ik zeg niet dat ze slecht zijn. Maar uh, het enige wat nog echt uh, een Nederlandse tak is, dat is de medische apparatuur van Philips. Dat is nog wel in Nederlandse handen. Al wordt het in Amerika gemaakt, maar st, niet verder vertellen. Hè? Want anders wordt Trump boos. <lacht> ja, jullie krijgen geen badingsapparatuur meer, zegt Trump, als jullie geen petrols van ons kopen. We houden die Philips uh, uh, badingsapparatuur lekker voor onszelf. Ja, chanteren, hè. daar is je goed in, die Trump. Maar goed, daar gaan we het verder niet over, hè. we houden het gezellig. En... Uh, en het wordt de dus staart dat hij zo'n lekker biertje gaat drinken met Zelensky en met Poetin. En dat ze alle drie lekker naar zo'n uh, paarklub gaan met hun vrouwen. Ze dus lekker uitleven. En dan misschien dat er dan eindelijk vrede komt in Oekraïne. Neem nou die auto bij. Geef Geeft net ook een flink slaag met de zweep ze zijn reed. Vindt hij misschien ook lekker. En dan heb je kans dat ook in Gaza vrede wordt. Vrede op aarde in de mensheid. Wel behagen. En dat doen we met de zweep. Hatsie! Oh, lekker, lekker. Ga door, Trump. Ga door, jou, Ga door, Zelensky. Ga door, Poetin. En dan. Zo'n uh, uh, mooie dames. Maar ik ben helemaal vergeten dat het nog geen twaalf uur in de nacht is. Jeetje, Mina. Potvoet, zeg. Nou, laten we het maar houden. Dat, dat stel ik voor. Dan nodig ik al die drie de wereldladers uit. Om naar de gevangenpoort in Den Haag te komen. En dan een kelder af te huren. En uh, dan komt het allemaal wel goed. En dan gaan we, um, hoe heet ze ook weer. Kim Holland uh, gaan we dan vragen of ze gastvrouw wil zijn. Is dat misschien een goed idee? Reeds? <lacht> ja. ja, ja. Ja, ja. En zo gaan die dingen tegenwoordig. Alsof we al die apparaten niet gewoon hier kunnen bouwen, maar dat kunnen we ook. Maar wat daar, weet je waar de kruk zit: de lonen zijn hier te hoog. Mm -hmm. Ze vinden alles duur hier. Mm -hmm. Vroeger kostte een Philips Radio in 1963. Schrik niet. 400 gulden, dat waren twee maand salarissen in die tijd, vergis je niet. Als je nu een radio koopt, maakt niet uit welk merk, maar een beetje kwaliteit. Voor nog geen 100 euro heb je al een prachting. Zelfs voor een paar tientjes heb je al een mooie portable radio. Je betaalde in de jaren 70 al gauw 200 euro voor. Of gulden dan in die tijd. Dat toen ook een hoop geld was. Een radiokassetgekorde van Philips was in 1974. -70. Bijna 500 gulden, wist je dat? Weet je wat een maandsalaris in 1974 was? Nog geen duizend gulden in de maand. Dat is de helft minder als, een, als wat uh, het in euro's is. Dus ja, ze zeggen ja, ja, alles was vroeger goedkoper, ja, maar de mensen hadden ook minder inkomsten. Hè? Dat wordt altijd vergeten daarbij te vertellen. Als er in het buitenland iets tien keer goedkoper is, wordt er niet bij verteld, ja. Maar daar en daar is het openbaar vervoer tien keer goedkoper dan in Nederland. Ja, maar die mensen verdienen ook tien keer zo weinig. Dat wordt vaak vergeten. En zo werken die populisten nou. Werken die populisten om die mensen op te stoken. Van kijk eens, we worden uitgebuit hier, dit, dat, zo, zo. Nou ja, deels is het waar, deels is het waar. Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat alles... Eh, Waar alles goedkoper is. Ook de lonen lager liggen. En dat vertellen die viesbeuken daar niet bij. Hè? En zo proberen ze het volk op te stoken. Kijk, zo slecht we behandeld worden. Maar gezondheidszorg, daar ben ik wel mee eens. Dat, uh, dat is helemaal niet nodig. Dat moet voor iedereen betaalbaar zijn. En dat hadden ze nooit op de markt moeten doen. Dus niks uh, marktwerking. Ja, maar dat is. Uh, uh, dat vinden ze dan weer te socialistisch. Wat heeft toch niks met socialisme te maken als iets betaalbaar is? Als het voor iedereen betaalbaar is, de gezondheidszorg. Is meer humaan, zou ik het noemen. Waarom moet altijd het socialisme erbij gehaald worden? Dat, dat, dat, dat is maar een naampje wat mensen aan geven. Ik noem het humaan. Als je zorgt dat iedereen te eten hebt dat hè, jong en oud, uh, arm en rijk... iedereen... Uh, gezondheidszorg kan betalen... ik noem het... humaan. Dat is het. En of je nou links of rechts bent, dat doet er niet toe. Dat mag. Dat mag iedereen voor zichzelf weten. Maar ik noem het humaan, ik noem het niet links of rechts of... En er zijn mensen die... die proberen daarmee ja, de boel op te stoken tegenover elkaar. Ze doen het alle twee, hè. Zowel links als rechtse mensen. Ze lopen alle twee... Te pochen en te zeiken en te klagen en te doen. En ze hebben het allebei anders aan het verkeerde eind. Zowel extreem links als extreem rechts. Ze snappen er allebei niks van. Eén ding hebben ze gemeen. Ze zijn allemaal hartstikke dom. Zo is dat. Je moet je niet met politiek. Je wordt opgelicht. Politiek doet er niet toe. Het gaat om dat je humaan, humaan bent. En dat is het enige teuvelwoord. En dan maakt het niet uit. Wie of wat je bent, of wat je stemt, of wat je gelooft, het doet er niet toe. Je bent humaan of je bent het niet. Klaar. En dat is uh, zoals als ik er tegenaan. Kijk, hè, we hebben nog twee minuten, lieve mensen. Maar er zat ook nog zoiets als dicteerfunctie. Dicteerfunctie. Er zat in net iets met een schrijfmachine. Oh, wacht even. Ze zit met de laptop op de knieën in de auto. Ja, en als je over een hobbel gaat, dan wil je toch wel eens fout gaan met typen. Ja, of typen, typen, je weet het maar net hoe je het uitspreekt. Kijk, als je zegt, je bent met typen, dan schrijf je dat niet met ie, maar met een y. Als je het over typen hebt, of typen, dan schrijf je dat ook met een y en niet met een i en een e. Als je titel schrijft, schrijf je niet typen zeg je tijd en dan zeg je uh, Nederlands is een uh, grammatica, is heel erg lastig. Daarom hebben zoveel mensen van buiten Nederland moeite met onze taal met te leren schrijven. Het spreken zal nog meevallen. Alleen er zijn landen bij, uh, mensen bij het buitenland, die kunnen de uitspreken. Zoals in Spanje gebruiken ze de letter H. Of ze, of ze zeggen de H helemaal niet. Zoals in Scheveningen. En in Antwerpen spreekt ze de letter H niet uit. Want Antwerpen heet eigenlijk handwerpen. H, -h, -h handwerpen. Dus is het Antwerpen. Geef me eens een amer. Hamer is al een, een Belg. Geef mij die hamer eens aan. Dan zegt hij. Geef me die amer eens aan. En in Scheveningen. Uh, dan praten ze dan plat. Dat is een beetje... Uh, uh, het hangt een beetje tegen het aarzaam. Geef me die is, Die emar. Die hamer. Je zou eens denken, maar. Nee, ze zeggen, geef me die is. En als iemand Hans heet... zeg je dan Hans. Of zeg je Ans. Dan zegt hij, nee, ik heet Hans. Ik heet geen Ans, want het is mijn zus. <lacht> je moet ik afsluiten... Het is nu 8 uur. Bedankt voor het luisteren. Dit was de uitzending van donderdag 21 augustus 2025. Dit was DJ Jaap op Ridder Radio. En in België uh, zeven de stetten. Uh, al als ik iets over Adolf Hitler had ook een krankenkaststelsel. Maar dat, die was zeker leeg. <laughs> Mensen bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Ga ik genieten van Sindri? Ik zou zeggen: Auf toetie! Bye bye!